En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Dit is in Nederwit met het NOS Journaal. Wegbeheerders kunnen een grote hoeveelheid schadeclaims van automobilisten verwachten... vanwege het slechte wegdek en de gladheid. Dat zeggen verzekeraars DAS en Achmea. Sinds eind december zijn bij DAS wekelijks 400 extra zaken binnengekomen... Dat is een stijging van 15% vergeleken met de vorige winter. Het aantal claims stijgt vooral vanwege de lange vorstperiode... en omdat mensen bekender zijn geworden met het claimen van een schadevergoeding. Rijkswaterstaat zegt al honderden schadeclaims binnen te hebben. Gemiddeld hebben automobilisten voor 2000 euro schade. Voor de kust van Florida is een Amerikaanse kitesurfer omgekomen na een aanval van haaien... De man van 38 werd enkele honderden meters uit de kust omringd door een grote groep haaien... en werd meerdere malen gebeten en bloedde hevig. Een strandwacht zag de kruitserver Spartelen en wist hem uit het water te halen. Op het strand overleed de man. Het is de eerste keer in vijf jaar dat iemand in Florida sterft na een haaienaanval. De Engelse voetbalclub Chelsea kan weer nieuwe spelers kopen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Arbitrage voor Sport... Het Hof verklaarde het transferverbod, dat de Wereldvoetbalbond FIFA Chelsea had opgelegd, ongeldig. Het verbod om nieuwe spelers te kopen duurde één jaar en was in september afgekondigd. Volgens de FIFA had Chelsea in 2007 de speler Kakuta aangetrokken, terwijl hij al een contract had met de Franse voetbalclub Lens. Maar volgens het Hof van Arbitrage was dat contract ongeldig en was er dus geen enkel probleem met Kakutas vertrek naar Engeland. Dan het weer, bewolkt en droog. In de avond en nacht af en toe opklaringen, mogelijk mistig en minimaal rond het vriespunt. Het kan daarom glad worden. Morgen wat regen en een middagtemperatuur van een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember.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 Oh, he always. <laughs> Still. Put my arms around you once more There's nothing left here to prove